Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In verschillende provincies zijn dode vogels gevonden met de besmettelijke vogelziekte het geel. Het gaat vooral om duiven, zegt het Nationaal Wildziektecentrum. Ook vinkachtigen en merels zijn vatbaar voor de ziekte. Hoeveel vogels er zijn doodgegaan is nog onduidelijk. Het geel wordt veroorzaakt door een parasiet die leidt tot infecties in de keelholte bij de vogels. Dan vormt zich een geelkleurig absces in de keel... waarna de dieren stikken of verhongeren. Voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart... hebben zich uiteindelijk 31 partijen aangemeld. 81 partijen hadden zich opgegeven... maar volgens de kiesraad kwamen er uiteindelijk... maar 31 met een kandidatenlijst. Enkele van die partijen hebben nog niet genoeg... ondersteuningsverklaringen ingeleverd... maar dat kunnen ze nog tot vrijdag doen... Die dag maakt de kiesraad ook bekend welke kandidatenlijsten definitief geldig zijn. Dertig partijen doen mee in alle kieskringen. Alleen Jezus Leeft heeft zich aangemeld in maar zeven van de twintig kieskringen. Het OM gaat drie badmeesters en twee docenten vervolgen... vanwege de verdrinking van een Syrisch meisje van negen. De vijf worden vervolgd voor dood door schuld. Het meisje verdronk eind 2015 in een zwembad in Renen. Volgens de politie is ze waarschijnlijk langs het zwembad gelopen en in het water gevallen. En de NOS gaat elke week de samenvattingen van de Eredivisie voor Vrouwen uitzenden. Komende zaterdag zijn de eerste wedstrijden al te zien. De KNVB is blij met het nieuwe podium voor het vrouwenvoetbal. De NOS ziet het ook als een goede opmaat naar het EK komende zomer. Dat wordt gehouden in Nederland. Weer nog vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Daarna stroomt warmere lucht het land binnen. Morgen alleen, s ochtends in het noordoosten wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het af en toe licht regenen. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Buntschoten 2 kilometer en ongeveer 5 minuten vertraging door een aanrijding. A2 Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Zalbommel 6 kilometer en een kwartier oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A8 van Amsterdam naar Zaandam... bij Knoopend Zaandam, daar staat 4 kilometer. En op de A12 40 minuten oponthoud van Arnhem naar Den Haag... tussen Driebergen en Knoopend Oude Rijn. Ook daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is voorlopig dicht. En op de A27 van...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 Ja, ja, ja, ja, een hele avond en hartelijk welkom bij CFM in de avond live. En uh, ja, vandaag een uh, bondvolle uitzending, maar als eerste welkom co-host Dolly Tempierik. Hey, nou ze uh, loopt door die studio. Hey, ik wilde de microfoon aan de geven, maar ja, uh, dan gaan we maar eerst even verder met wie er vandaag in de uitzending is. En dat zijn er heel veel. Ex, excuse, excuses voor mijn stem. Die is een beetje ver weg te vinden. Maar het komt wel goed, hoor. Wat zei je, Dolly? Ik zeg, je klinkt een beetje zwoel, een beetje erotisch. Oeh la la. <laughs> dat moeten ze weten bij uh, gts steeds, zeg, dat je zo'n stem hebt. Ja, voor de heiglijn. Dan hebben ze meteen een leuke rol voor je, denk ik. <laughs> <He>? <laughs> maar even tot de sprake voor de uitzending. Wie we vandaag in de uitzending hebben, dat is als volgt. We hebben William van Mooiwark in de uitzending. Dat is een band uit Nederland en ook wel best wel een bekende band. Ja. En uh, we hebben um, Jannes. Ah, Jannes ken ik wel. Ja, mijn ja. naam is Jannes. Wat een gehande. Uh. Of niet? Was dat een ander nummer? Nee, dat is een andere. Oké, okay, oké. Okay, maar ben ik ben in de war. Uh, zometeen Jan is in de uitzending. Gezellig, dus. gezellig. Ja, en, hey, en, het, en het mooi wark, waar komt dat vandaan, Roy? Oeh, dat, dat moet ik eventjes... Oh, dat is een mooie vraag om mee te beginnen. Waar ja. komen jullie vandaan? Waar komen jullie vandaan? Waar, komt ja, mooi werk vandaan? waar komen jullie toch vandaan? Ja. Piep. Nee, ik zeg niks waar we vandaan komen. Oh, dit wordt een uitzending, Dolly. Ik heb er nu al zin in. Je bent een goede collega van de CFM, maar ook een goede vriendin. Dus ja. ik vind het heel leuk omdat jij vandaag de co-host bent van vandaag. Ja, ik vind het ook. Ik vind het een hele eer dat je me gevraagd hebt ja dan ga ik natuurlijk niet weigeren. Hè? Nee, zeker nee, ik niet. Ik vind zeker te niet. gezellig. Maar we hebben meer in de uitzending. Oh Dori. ja, nog meer? Ja, nog meer. Zo, je hebt maar twee uur, dat weet je. Ja, weet je, ik. En oh, okay. we, dan moeten we niet zoveel praten, denk ik. Nee, dan <laughs> moet je mij niet uitnodigen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is waar, dat is waar. We hebben ook Elders. En die komt Elders vandaan. hè huh? We hebben ook... De, de, de, de, de, de bent Elders? Nee, oh, die komt en van Elders? Ja, nee. Hij heet oh. Elders, die meneer. Oh, die meneer en, uh, heet die gaan we bellen. Die komt praten over, uh, over uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn nieuwe zingel Oké, okay, leuk. En Max uh, Muiderman. En uh, die uh, heeft ook een nieuwe single uitgebracht. En daar komt hij ook even over praten in de uitzending. Dus het is een bomvolle uitzending, Dolly. Oeh, gezellig. En uh, er is ook iets met een broodje poep, maar daar hebben we het straks over. Ja, en we hebben natuurlijk... Uh, uh, uh, nou ja, nee, daar komen we straks wel op. Oké. Okay. Ja. We gaan het eerste liedje draaien van deze uitzending. Dat is uh, Yves Binnenze met Voor Jou. Ik zie je lopen met een ander...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 Met voor jou hier op CFM voor het lekkerste station van uw regio. Het bord op schootgevoel is begonnen. U bent lekker aan het eten. Laat weten wat u heeft gegeten. 023 573 0393. Wil jij dat weten? Ik wil dat weten. Ik vind het gezellig goed? wat mensen op oh? een bord hebben. Maar dat is toch leuk? Ja, heb je, heb je? je pizza gegeten? Of uh, heb, je, heb je een patatje met gegeten? Ook lekker. Of gewoon lekker bloemkool? Maak Boerenkool. Boer, boerenkool. Boer, boerenkool. Lekker. Met boerenkool. de worst, hè? Met, de worst. met worst. Met worst. Lekker. Ja. Over een paar <laughs> weken kan je boerenkool eten. Ja, nee, dat komt helemaal Gaan we het goed. straks over hebben? Zullen we het er zo meteen over hebben? Ja, dat is goed. is goed. Hey Dolly. Ja. Um, hey, Daar gaan we het eigenlijk nu over hebben. Hé, <laughs> hey, um, ik ja. raak helemaal in de war, joh. Nee, moet je niet doen. We houden het hoofd koel. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Goed buiten... over boerenkool gesproken. Ja. ja. Hey, um, de, heel lang geleden was er een, hey. een tv-programma op... Uh, we gaan het trouwens hebben over de tv-tune van vandaag. Ja. Een tv-programma over, uh, ja, over een oom. Die heette Willem. Ja, de film van ome Willem, jongens. Dat was toch wat, hè? Dat is een ja. heel tijd geleden. Luister even wat, wat ik vraag. Lusje ook een broodje. Uh, uh, poep. poep. Lekker, lekker, lekker. <laughs> maar alweer 1974 ja. was de eerste uitzending. Ongelooflijk. Wat een tijd terug, hè? En dat heb ik meegemaakt, zeg. Ja. ja. Ik ja. alleen maar op video en herhalingen. Ja, en ik in het echt, hoor. En ik heb hem in goede tijden gezien als Rutger. Dat was hij je slechterik. Oh, ja, dat staat me ineens iets van bij nu je dat zegt, ja. ja dus ja, daarom ja, ja, ken ik ja. hem ook. En dus ja, mijn vrouw en ik zeggen dan altijd... Oh, daar heb je broodje poep. Ja, ja. Dus ja, zodoende. Ja, ja, maar ja, dat ja. is de tv-tune vandaag. Maar over die tv-tune... We hebben ook een, een leuke prijs, want die man heet in het echt... Edwin Rutte. Ja, vertel Loli, wat heb je? Nou, en Edwin Rutte is niet alleen natuurlijk bekend... als uh, het personage ome Willem... Maar uh, hij is ook een uh, niet onverdienstelijk jazzartiest. Die man die kan zingen, nou dan weet je niet wat je hoort. Hij kan drummen zingen, noem maar op. Maar het bijzondere is nu, Roy, dat hij 12 februari in Zandvoort... ja, ons eigen Zandvoort, is ja. hij te zien en te horen in een, uh, heel, met een heel goed kwartet... Zo? Ja, zeker. Hij uh, brengt met zich mee Jean-Louis van Dam... als uh, die gaat aan de piano. En op de drums is Hans van Oosterhout. En Erik Timmermans speelt de bas. En uh, daar kun je naar luisteren. En dat hoeft nog niet eens zo gek veel te kosten. Want, want, want we want, hebben want, een want? Brrr. prijsvraag. Oh, vertel. We hebben een prijsvraag. Ja, ik, uh, ik mocht een uh, prijsvraag uitzetten. En uh, als je het antwoord op de vraag weet... dan mag je dat doorbellen naar de studio. We zijn hier tot acht uur, dus tot die tijd kun je bellen. En anders uh, mag je het ook uh, onder de aankondiging zetten op Facebook. Maar dan moet je natuurlijk wel uh, bevriend zijn met mij. Dat is natuurlijk wel weer een dingetje. Of met dan. onze pagina. Of met jouw pagina. Ja, de pagina van uh, ZFM uh, in de avond live. Ja. Uh, of de uh, Facebookpagina van de Krocht, daar kan ook. Daar kun je de, de, de oplossing onder zetten, het antwoord op de vraag... of je kunt hem even doorbellen en dan gaan we daarna kijken... wie er gewonnen heeft. Dat doen we dan uh, denk ik net zo kwart voor acht zo'n beetje. Ja, gewoon een kwart voor acht. Ja, hè. gaan we kijken wie er gewonnen heeft. Dan gaan we een loodje trekken. Ja, en uh, er zijn al uh, verschillende mensen die een antwoord hebben ingestuurd. Of het juist is, ga ik nog niet zeggen, maar dat horen we later... De vraag is, het Jazz in Zandvoort... dat wordt ieder jaar al jarenlang uh, georganiseerd. En uh, dan treedt een seizoen lang om, iedere maand een, een prachtig combo op. En uh, de vraag is nu... wie is nou eigenlijk de initiatiefnemer van Jazz Zandvoort? Nou, zoals u net al gehoord heeft, mocht u het weten... bel ons op 5730393, dus... 57023 eerst, hè 5730393. Of zet het antwoord onder de aankondiging op Facebook. En uh, ja, dan hoort u of u twee kaartjes heeft gewonnen... voor die 12e februari smiddags in de Kr Grote Krocht. En het leuke is nog, want waarom zeg ik nou steeds boerenkool... Dat zit ook nog bij de prijs inbegrepen. Na de voorstelling krijg je dan ook voor twee personen... een heerlijk bord boerenkool met wogs. Oh, wat lekker. Nou, is dat een leuke prijs of niet? Ja, zeker. En die Theo ja, kan toch? koken, hoor. Die Theo van de krocht, die kan echt ja, heel goed koken. Ja, dus... Uh, die is nog lang niet uitgekookt. Nee, nee, nee, nee zeker niet. Nee, dus nee, wil nee. je die kaarten winnen? Ga dan even naar onze Facebookpagina CFM in de Avond Live. En of bel 023 573 0393. En weet je het goede antwoord op? Wie is de initiatiefnemer van Jazz Zandvoort? Nou, als u dat antwoord weet, bel 023 573 0393. En uh, wij gaan luisteren naar de uh, ja, tv van deze week. De film van Ome Willem. Is dat niet leuk? Heel leuk. Luister even wat ik vraag, luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee, doe maar mee. Zeg eens even allemaal: zijn er hier ook uh, meisjes in de zaal? Yeah! Ja! Ja! Ach, dat doet mij veel plezier. Uh, zijn er ook wel uh, jongens hier? Ja! Haha, ja ja, ja. Ja, ja, ja. Wat ik ook nog vragen wil: uh, Is er hier een uh, krokodil? Ja, ja, ja. Deze vuist op days of such days Een ijsje had. Ijs met slagroom. Hey, lusten jullie dat? Ik wel hoor, Dolly. Jij ook? Heerlijk. Ja, en dat was deze vuist, deze vuist. De film van oma Willem, natuurlijk de tv-tune van deze week. Alweer een tijdje geleden dat hij voor het laatst op tv was. Het was in 2012, werden de herhalingen uitgezonden. En uh, ja, altijd hartstikke leuk. De film van oma Willem, de tv-tune van deze week. Wij bellen zometeen Dolly met... Mooi, werk En dan hebben jij zometeen zeker al een vraag. En ik? Uh, ja, jij. Dit, ik niet. Jij <laughs> nee, niet? Jawel, natuurlijk, ik heb genoeg vragen. Oh. En wij gaan uh, luisteren naar het volgende liedje van Lange Frans: Winter in Zandvoort. Het is nog steeds zomer in Zandvoort blijven. Ja, maar het is stil in Zandvoort hoor, in de winter. Ja, ik weet ah, niet in oh. Winter in Zandvoort. <laughs> Om te huilen, zie de het uit de duinen. Door de vaders bakken struinen. Geen hond op het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijnse en ik ijs weer. Ijspegels langs mijn wangen. En ik glijd weer, en dat rij weer. Niks dan een hoop gezijken. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter, so.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 met Winter in Zandvoort, hier op CFM uh, Zandvoort, het uh, gezelligste programma, of uh, de uitzending in ieder geval hier uit Zandvoort. Um, Dolly, ja, zoals we al aan hebben gekondigd, uh, we hebben vandaag uh, mooi werk in de uitzending. Goedenavond, uh, William. Ja, goedenavond. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken voor uh, CFM. Ja, maar nou, ik kan in ieder geval uh, zeggen dat ik vanavond in Zandvoort ben geweest, hè om oh, wat grappig. <hragen> ja, dat kan je na wel zeggen, ja. ja. <hragen> en het is winter. <hragen> ja, donders. <h lean> ja, het is in ieder geval niet zo koud weer, dat scheelt. Nee. Hé, wil je me als eerste vragen, waar komen jullie eigenlijk vandaan, Mooi Wark? Ja, ja dat is uit Drenthe. Mooi Wark was ook een beetje een Drentse uitspraak. Bij ons zijn we zo'n uitspraak, zeg maar. En dan, uh... Ja, dat is een beetje zo, dat is, hè, dan zit je met vrienden aan de tafel en dan is het gewoon een beetje zo, oh, ik ga vanavond, uh, nou, dan gaan we... Even mooi met de mannen op pad, ah, dat is mooi werk. Hè? Dus een, zo is een beetje, ja, dat ontstaan, en de, de, de, de, de uitspraak, zeg maar, en dus de naam van de band. En jullie ja. zijn al een heel tijd bezig, hè? Ja, klopt. Dit jaar bestaan we 25 jaar, dus dat is wel een heel erg... Uh, Het is, een, heel dat is een mooi jubileum. Ja, absoluut. Zeker. Ja, ja, ja. Het is alleen jammer. Hier in Zandvoort hebben we nog niet zo heel veel van jullie gehoord. Nee, nou ja, misschien is dat een mooie excuus om toch uh, prachtig in die, in die kant op te gaan, zeg maar. Want, uh, ja. We, we, we, ja. We spelen toch met regelmaat Noord-Zuid-Holland, Zeeland. Echt, uh, nou, dat blijft van altijd, doen we één keer in het jaar aan. En, ja. Ja, maar we konden in principe wel overal, uh, zeg maar. Maar Zandvoort, inderdaad, dat. Uh, dat uh, nee, ja. Noord-Holland, dat, uh, dat hangt er maar een beetje bij, geloof ik, hè, wat, uh, wat jullie toernooi betreft. Ja, nou ja, kijk, Westbeemster en dat soort dingen, daar, daar komen we wel veel weer in de buurt en uh, ja. ook wel eens weer boven Alkmaar en zo. Oh, Oké. Okay. Uh, maar ja, nou ja, kijk, het is, het is, het is rok, hè, dus dat is dat, uh, ja, natuurlijk bij jullie ook, hoor, dat zijn natuurlijk ook wel uh, plattelanders natuurlijk, maar... Oh, ja, ja, maar, maar uh, we, in ieder geval uh, mensen die van rock houden, hoor, en, en ook van feesten, want als ik het goed begrijp, uh, zijn jullie een band die... Uh, ...goed een feestje warm kunnen gaan laten draaien, hè? Ja, Ja, maar ja klopt. Wij zijn, wij, wij, ja, nou, onze liedjes uh, die zijn daar wel voor gemaakt, ja, Om een feestend uh, goed op elkaar te zetten. Maar zijn het dan allemaal, uh, op, op, is het dan allemaal op rock gebaseerd, jullie repertoire? Of, of Lijkt, komt er ook nog wel eens... Nou, onze laatste zwingel bijvoorbeeld, ja? de drinken bier met pa, dat is dus echt een, een, een luisterliedje. Ja, omdat wij, uh, wij staan bekend om er wat nou hè, wat, wat altijd wat teksten richting het rijntje Ik noem blote kont en uh, nee, scheiden <lacht> regels en, en, en tepels liggen niet ja dat zit toch altijd weer wat tegen, tegen het rijntje aan maar uh, ja dan maar op ons album daar staat toch ook altijd meestal wel de, de radio en de luisterliedjes en uh, ja. ja die doen het altijd weer heel goed in theater en uh, ja. Ja, als wij uh, of, of, of dat wij een akoestisch iets hebben, zeg maar, dan, ja. dan spelen zulke nummers. Ja, ja, dus uh, nou ja, goed. Van alles wat, hè? Ja, ja, ja. Want ja. Ja, ja, kijk, uh, de, de, de, de, dat vind ik het leuke van ons, zeg maar, dat wij ja. ook af en toe even wat de, de, de, de, de gevoelige kant op kunnen. En, en waar ik nou altijd zo heel nieuwsgierig naar ben, hè? Want dan, dan kijk ik naar jullie website, dan zie ik jullie vieren zo staan, en dan denk ik. Hoe, hoe is dat zo gegroeid? Hoe, hoe, hoe is daar een formatie uit ontstaan? Hoe is het zover gekomen? Vertel ja, eens. Ja, kijk, dat is allemaal natuurlijk wel. Kijk, je hebt de voorliefde voor nou, normaal, easy, easy, ja. de school. En dan leer je mensen kennen die dat eigenlijk ook dat hebben. Ja. En dan, ah, we willen een bankje en een bankje spelen. Maar dan willen we dan niet, uh, we willen van welbekende uh, koffers en dan. Uh, mm -hmm. Die iedereen speelde en dan ja. met eigen, eigen, eigen liedjes die een ander niet durfde te zingen. Ik noem dat ja. even, hè. bijvoorbeeld Blote Kont of zo, dat zou een ander ja. niet zingen. Hè. Dat, dat... Niet zo gauw waarschijnlijk, nee. Nee, nee, nee. nee. dan vonden wij dat wel humor, hè. Ja. En in het eigen dialect. we hadden natuurlijk als kick die dat deed, Daniel Loos. En uh, Normaal, die deden natuurlijk, maar dan in het achterhoofd. Ja. Ze dus, ja, uh, waarom zou dat niet in Drens kunnen? En toen zijn we in 92... Uh, ja, dan ga, je, dan ga je wat mensen zoeken die diezelfde interesse hebben. En zo ja. groeien dan bij, dat groeit dan een beetje. En in het begin dan, eh, weet je, dan speel ik 20, 30, 40 keer in het jaar. En dat begint dan steeds meer dat je op laatst nou ja, 100 keer in het jaar speelt. En, en, en, en nou ja, alle, alles aandacht, behalve zandvoort blijkbaar. Ja, nou, ja. Dat, dat, dat wordt dan tijd dat jullie eens een keer deze kant op komen. Het is hier ja, nog gezellig zeker. ook, hoor, om eens een dagje ja. rond te hangen. Ja, daarom, daarom. <laughs> uh, ik zeg, privé kom ik er wel, maar... Uh, Oké, okay, nou ja. ja, zijn jullie een keer in de gelegenheid, dan horen we dat graag. Dan ja. regelen Roy en ik wel dat jullie hier een, een uitzending gaan krijgen. Ja, nee, leuk, want uh, ja, nogmaals, uh, dat zal zo zonde zijn. Hè, dat we uh, ja, uh, ja, uh, toch, uh, toch regelmatig uh, wel, toch die kant op gaan. Dus. Ja, ja. Dus, ja ik, ik ben heel nieuwsgierig geworden hoor met die, uh, ja, met die dan gekke dan ik titels ik... van jullie. Ja, precies. Dan ben ik razend nieuwsgierig wat daar voor tekst achter steken. Ja, dus, uh, Nee, dat gaan we doen. Gaan we, gaan we kijken. Ja, en, en is er, is er een, uh, een moment uh, in, in jullie uh, tour van dit jaar dat je zegt van nou we komen een beetje in de buurt? Dus als mensen willen kijken, dan. Uh... Ja, ja, middenbeemster. Is, is dat, is dat... dat is behoorlijk in de buurt, ja. ja zeker weten. Ja, ja. ja nou, ik weet Middenbeemster is het enige wat, wat ik nou even meen. En, en schagend volgens mij. Ja, dat is alweer iets verder. Maar, maar, ja. En wanneer, wanneer is dat ongeveer, William? Uh, nou, dat is toch dat alweer richting juni of juli volgens mij. In de maar, zomer pas? Ja, nou, maar dat... Uh, ja. Nou ja, als het verder is dan... Uh... Maar dat komt ter, ter zijn de tijd, denk ik, ongetwijfeld ja. op jullie website te staan, ja, hè? absoluut, absoluut. Ja, dus als de mensen de website even in de gaten houden van uh, mooi wark... Ja, en ook dat... Facebook en, uh, en alles, hoor. Hebben jullie ook? Ja, natuurlijk, eigenlijk. Ja, ja, ja, nee, ja. Nee, ja. Maar al de welbekende sociale media. En, en hebben jullie ook uh, inmiddels al nummers op uh, Spotify staan? Ja, complete albums. Dus, complete albums al, cool. Uh, ja, ja we gewoon uh, mooi werken tikken en dan... Uh, ja. Alles voorbij, tot aan de laatste single, zeg maar. Dat, uh... Top, ja, ja, sorry, maar ja, ik heb er nooit van gehoord. Ik, ik mocht vanavond als... Uh, als tafeldame meedoen met uh, Roy was ik uitgenodigd. Nou, en uh, ja, ja, hartstikke like leuk. Maar... Ja, like hij... <laughs> ja, hij zei dus we gaan uh, straks gezellig mooi Wark uh, bellen. Ik zei, oh jee. <laughs> <laughs> ik kende jullie nog helemaal niet. Maar ik denk dat daar nu ongetwijfeld verandering in gaat komen. <laughs> ja, zeker. Leuk, nou Donnie, je krijgt een uh, cd van mij uh, voor je verjaardag. Nou eerlijk, <laughs> moet ik weer een jaar wachten. Ik ben net jarig geweest. Uh, <laughs> dat hè? <laughs> Zeg William, is er iets waarvan je denkt van... nou, dat moet Zandvoort weten van ons? Uh, ja, nou ja, kijk, wij, wij, wij hebben onze tour die begint in, in maart, zeg maar. Ja. En uh, we doen al nou een wintertour. Dan gaan we wat kleinere zalen aan, zeg maar. En in ja. maart, dan 29 uh, maart, uh, dan hebben wij onze opening... samen met Frans Bauer. Frans Bauer die is eigenlijk een beetje als een rode lijn door ons leven, zeg maar. Meen je dat omdat nou? Hij, ja, omdat wij al een keer bij, bij de bananensplit zijn geweest met hem... Echt? Hij ons uh, voor de gek heeft gehad en hij heeft uh, een keer een album uh, aan ons aangeboden. En we hebben weer ja. samen met het, een programma bij de Tros. Ja. was hij de mystery guest en hebben we een nummer met hem opgenomen. Ja. Dus dat is een beetje even, Dan hebben wij dus een eigen feestje. En dan is ja. dus ook de fanclubdag enzovoort. Ja. En dan hebben we dan in Assen, hebben we dat, dan, uh, dan begint de opening van onze nieuwe tour. En dan gaan we weer alle grote festivals en feestanden bij langs. Wat leuk, wat leuk. Maar jullie komen niet op festivals zoals, uh, ik, ik noem maar even wat was, het Castlefest of zo? Nee, dat zegt mij niks. Nee, nee, nee dat, dat zegt wel... ja niks. Dat is misschien ook weer een heel andere stroming, hè? ja dat denk ik wat, wat, wat, wij zitten toch een beetje echt in wat wat wat, wat ja boerenrock zeg maar een en boerenrock het, het klinkt zo leuk hè ja, ja, <laughs> feestmuziek zeg maar en uh, wij zeggen ja. wel ja nou ja, wel bevrijdingsfestival's en en en we ja. hebben uh, zwarte cross dat is dat zijn wel locaties ja. waar we altijd gestaan hebben en, ja, ja ja ja en en, en ja ja, ja we hebben ook wel eens op lowlands gestaan en dat soort dingen maar ja. ja, maar we zijn toch al weer een, weer een, ja, echt een, ja, feesttent, discotekezaal en danszaal. Zeg maar. Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Nou, ja, goed. Als je op zulke grote dingen terechtkomt... dan, uh, dan uh, moet het toch echt wel zijn voor het publiek, hoor. hè? Ja, ja, ja. Als je daarvoor gevraagd wordt. Zeker. zeker, ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik, ben, ik ben nu inmiddels zo verschrikkelijk nieuwsgierig geworden. Ga je straks wat draaien, Roy, van William? Ja, al, Even een mooi staat al klaar. Kan... Oh, het staat al klaar. Maar dat is een luisterliedje, hè? Drink een bier ja, met dit, pa. Dit is, dit, is, dit, is, dit is een nummer. Dit gaat weer van... Uh, ...als ik nog tijd heb om uit te leggen, hoor. Ja, toch? Yes. ja natuurlijk. Nou, We dat hebben twee dat... uur, dus ga je gang. <laughs> Alle tijd, negatie. Dit is echt zo'n nummer van, uh, mijn vader is 21 jaar geleden overleden, en ja. onze drummers vader dan nou sinds een paar jaar. Ja. En uh, wij hadden echt zoiets van, goh, je, van geniet van het moment dat je nog bij elkaar Absoluut. Ja. Bent, ja. Maar geniet ook van het moment dat je het met elkaar hebt gehad, zeg maar. En ja. dat is eigenlijk een nummer. Ik ben nou zelf dan ook vader van een jongen ja. van zeven. En ja, we hebben krijgen we, we zijn in. Die, ja, we zijn, ja, ook allemaal vaders geworden. En ja. van, goh, hoe leuk is dat? die klit, daar speelt mijn zoontje dan ook bij in. Ah, oh, wat leuk. Ga ik ja, zo eens oh, kijken. Ja, dat moet je echt doen. Dat ja. echt een klein feentje. En, en, ja, dat gaat dan over. De, ja, van goh, weet je. Van, het is, een, het is een, eigenlijk een eerbetoon aan alle vaders. Hartstikke goed. Ja, we hebben hier iemand aan tafel. Die heeft net een nummer opgenomen als eerbetoon aan de opa. Dus ja, maar ja, maar... dat kan met jouw zoontje ook nog komen. Ja, precies. Dat gaan we ja, dus dan gaan we eerst drinken aan het eerbetoon van jullie vaders, zeg maar. Hè? Van uh, Mooi Wark. En dan gaan we daarna ergens in de uitzending luisteren naar het eerbetoon van Lea aan haar opa. Maar, uh... nou, dan is het bruggetje snel gemaakt. Hè? Kijk, kijk, zie je? Zie je, zo, zo komt het allemaal weer mooi rond. Maar William, ik wil jou uh, ontzettend bedanken voor de tijd die je even hebt genomen voor ons. En uh, ik wil je heel veel succes wensen dit jaar met, uh, met de tournee en met alles wat jullie te doen staat. En uh, met dit uh, prachtige liedje, Drink een bier met pa. Nou, hartstikke bedankt. En als we in de buurt zijn, dan, uh, dan uh, moet je echt even komen. Ja. Dat doen we, maar je bent ook uh, van harte welkom om uh, hier een keer naar de studio te komen. Dat gaan we doen. Ja, Oké, okay, ja, heel... hartstikke mooi. Gaan we regelen. Ja. Heel erg bedankt en uh, wij gaan lekker luisteren. Drink een bier met pa. Dag William. Doei. Bedankt. Dat is hem niet. Nee, dat was iemand anders. Dat is hem niet. Nee, Gewoon op dat pijltje drukken, Roy. Ja. Mooiste in het leven, bent zo simpel, het leven wordt steeds helder, maar ik blijf een optimist. Dan denk ik bij mijn eigen man, ik laat het even gaan. Ik ga een biertje drinken met mijn pa. Ik drink een bier met mijn pa, ik zit liggen als ik jou kan ontdekken. Waar kom jij vandaan, mijn liefste? Hoe wist jij dat je me nodig had? Want je bent de liefde van mijn leven. Hoe wist jij dat ik jou mijn hart zal geven? Want ooit, oh, ja toen voelde ik me eenzaam. Maar nu lig jij dicht dicht bij mij. De waarde, dat ben jij. Jij kan in mijn Kloppen. Niet te stoppen vol gas en me dood je hoek en deze ijskouwe pooje de goed, je deed water bij de berg Boter bij de vis En weet je wat het mooiste van alles is? Dat ik me niet vergis, het moment dat ik beslis, Toch kan ik bijna niet geloven dat je hier nu naast me ligt Nah. Maar hij zingt een ik rep. We beleggen ons brood en we verdienen respect. Maar voor een gouden paplepel is dat niet het rest. Gelukkig ga jij voor de man zijn plan. En daarom zijn we mooi in balans. Hemel en aarde, bellen en het beest, het allerleukste stel van elk feest. Haal mijn hand vast en laat me nooit meer los. Ik zal er voor je zijn en ik maak je trost. Je mag lachen, je mag huilen, kai je warm in de nacht. Want jij en ik, daar wacht niemand uit verwacht. wacht. Want ik lach vaak over jou te dromen. Had nooit gedacht. Jij bij mij zou komen, wat ooit. Ja, toch voelde ik me eenzaam. Maar nu lig jij in dicht bij mij. De wader, dat ben jij. Jij kwam in mijn leven. Wauw. Ik zag jou daar Ik zag je staan. Jij lekker ding. Lekker ding. Ik wil jou alles geven. Lekker ding! Wauw. Dat was weer lange Frans. Hier op CFM zijn antwoord met uh, Lekkerding lekker ding. Wat een lekker plaatje was dat. Lekker swingend, lekker dansend. Ja, yes, Dolly, we gaan zo meteen bellen met uh, de volgende gast natuurlijk. Ja. En wie is het? Dat is uh, Peter Elders. Peter Elders van de band Elders. Yes. Hartstikke leuk. En uh, solo-artiest is hij ook. Ja, zeker. Ja, en ja. dan uh, gaan wij uh, zometeen. Zullen we dus het even bellen hebben over met de, hem. De, de nieuwe single? Ja, en uh, dat gaat over een vrouw. En ik ben zometeen benieuwd over welke vrouw. Dus, een, uh, een, een vrouw. Een vrouw. Een vrouw. <laughs> maar wij gaan luisteren naar uh, zijn single en dan bellen we ze. Daarna, daarna na het draaien, uh, bellen we met hem uh, over deze mooie single. Een tranen van een vrouw, hier op CfM Zandvoort, uh, van elders. Ze kijkt verdrietig in de spiegel, ziet haar ogen en het leven trekt aan haar voorbij. Ze is nu min of meer vergeten hoe het was toen ze geloofde in ons allebei. Aan de wand hangt nog een foto van een jongen met een brommer, dat was hij. de kant een foto van een meisje met een lach en dat was zij. Ze is nu alleen met oude en de lach op haar gezicht is ze nu kwijt. Langzaam aan het dalen, truffels neer, verdrietig in jou. De tranen van een vrouw. Tranen van een vrouw. Tranen van een vrouw. denk ik terug herinneringen, vriendinnen en geluk, maar dat is nu voorbij. Het leven is een sleur geworden. En onbezorgd geluk, dat is er niet meer bij. Soms gaat ze nog wel stappen met vriendinnen naar de kroeg, heel af en toe. Maar om elf uur moet ze gapen en ze gaat dan maar naar huis, ze is zo moe. Haar man ligt al te slapen. Het gevoel van samen lachen is ze kwijt. Langzame dalen, druppels neer. Verdrietig over jou. Wil nog niet dat jij ze ziet. De tranen van een vrouw. De tranen. was hem. De laatste, laatst uitgebrachte single van Elders. Wat een prachtig nummer. En nou, Die komt wel binnen, hè, dit? Zeker, zeker. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, mooie single en uh, van een, uh, een goede band. Zeker, uh, waarmee je alle kanten op kan met deze band. Hè? Want ook uh, net als de vorige band die eigenlijk uh, geënt was op Boeren Rock... Uh, zit hier toch ook dat Vleugje rock in, maar uh, ook deze band uh, kan heel akoestisch en prachtig een heel andere kant uitgaan en ze publiek meenemen alle kanten op. En uh, ik weet niet, hebben we. Peter, ja, we hebben Peter aan de telefoon. Hebben we Peter al aan de telefoon? Goedenavond, ja. Peter. Dat ja, ben ik wel. Hi, Goedenavond, Peter. Oh, ja, Wat een ja, plaat een heb je weer gemaakt. Ik vond het wel fijn al die complimenten die je me gaf. Uh, <laughs> Ja. Nou, die heb je ook dubbel en dwars verdiend. je ja, dankjewel. Ja, mooi ja, nummer, Peter. Ik probeer mijn schoenen weer aan te doen, ik liet een tijdje naast. Even ernaast. Maar, ja. ja, dat ja. mag, ja. hoor. Ja. Als je er maar niet over struikelt. Nee, nou op, in ieder geval niet tijdens zo'n interview, is een beetje lullig. Hè? Ja, dat zou heel vervelend zijn. Ja. Goed. Wat fijn dat je in de uitzending bent, Peter. Ja, wat fijn dat jullie tijd van me maken en, en de plaat willen draaien. Nou, heel graag, hoor. Dat, uh, dit uh, dit nummer uh, hoe is deze geboren? Ja. Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Ik ben gewoon gek op vrouwen, dat is het. En okay. ik kijk heel graag naar vrouwen. En toen ik uh, klaar was naar hun uiterlijk te kijken... toen kwam ik ineens achter dat vrouwen veel meer waren... dan alleen een uiterlijk. En, uh, dat is een en hoe lang geleden uh, is dat, dat gebeurd? Dat, je... <lacht> <lacht> maar dat, dat heeft een tijdje geduurd, hoor. Ik heb eerst even wat rondgemarcheerd, maar uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar toen ben ik echt naar vrouwen gaan kijken. En uh, ja, dit is dan wat ik zie. Ik, ik ben zelf de veertig ook voorbij inmiddels. Sterker ja. nog, ik word dit jaar vijftig ja. En als je uh, bijvoorbeeld kijkt naar vrouwen van de jaren 40... die zitten heel vaak in zo'n punt van hun leven... dan hebben ze echt hun best gedaan met, met die kinderen grootmaken... Ja. en eh, krijgen en ja. uh, het huishouden, want we doen wel net of we allemaal zo geëmancipeerd zijn... maar het meeste van de huishouding komt altijd nog bij de vrouwen terecht. Hè? Dat is in de regel is dat wel waar. Maar dat komt ja. ook waarschijnlijk toch wel omdat vrouwen... en het klinkt misschien heel cliché... maar toch best wel goed zijn in multitasken. Daar waar ja. Uh, ja, Dat voor mannen wat moeilijker is... Ja, nee, ja, daar zijn wij weer goed in bier drinken en op de bank zitten. Dus, Kijk, ja, dat dus, bedoel ik, zo heeft hij dus ja. zijn taak in het leven, hè? Lekker Ja, ja. ja. wat ja, zo fijn zo dat jij jouw roeping paard. dan ook gevonden hebt daarin, hè? Oh ja, ja ik zit heel <laughs> graag op de bank met een biertje. En dan observerend wat nummertjes schrijven, links en rechts. Nou, Kijk, en dan zeg ik dat ik aan het werk ben, maar dat doe ik ook als ik op het terras zit. Van, uh, ik zit op het terras, ja, maar niet, Nee, ik zit hier niet om bier te drinken. Ik kijk naar mensen. Ik observeer, ja, ik maak ja. nummers. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, deze is al, uh, deze is heerlijk gelukt. Die tranen van een vrouw. Ja, en, dat uh, is altijd wel maar... grappig. Als ik een vrouw aan de telefoon heb, dan vinden ze hem heel erg gelukt. De mannen die kunnen me op dit moment wel schieten. Maar als ik dingen zeg van, uh, ja. wij laten onze vrouwen alles doen, ik hoef de kroeg niet meer in hier in de buurt, hoor. Dat kan echt niet. <lacht> nou ja, dan blijf je nog maar even een paar avondjes op de bank zitten totdat dat een beetje geluwd is, toch? Dat is wel wat denk ik. <lacht> ja. ja. De volgende, volgende single gaat waarschijnlijk heten, alle vrouwen zijn stom, mannen zijn oké. Okay. Ja, ja, ja, is misschien een leuke opvolger. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> en, en, maar Peter, uh, je bent een solo-artiest, maar je hebt ook een band, hè? Ja. Ja, of je bent onderdeel van een band, laten we het zo zeggen. Ja, dat klopt. Um, ja. De oude voormalige vrienden van Amstel Live band, die ook uh, Manuela Kemp en Guus Meeuwers en Alan Clark hebben ja. begeleid... Ja. dat is nu mijn begeleidingsband en wij gaan uh, zo. samen zo'n 40 keer per jaar op pad. Zo? Ja, ja, dat zijn geen kleine jongens die je dan bij je hebt. Nee, daar ben ik de kleine jongen. Uh, nou, ja. Nou, heel ja. oneerbiedig. Maar ja. ik moet eigenlijk zeggen: ja, dat, dat denk ik wel. Want ik ben verschillende keren ben ik naar concerten geweest van Alain Clark. En uh, nou, toen was ik toch wel van die jongens onder de indruk, hoor. Die daar stonden ja, dus, te spelen. Het is echt een topband, ja. Zo, zo. Ja. En je gaat toeren, dus met ze dit jaar, of niet? Ja. Uh, dit jaar, ja. Vorig jaar, uh, eind vorig jaar hebben we een aantal uh, try-outs gedaan in wat ja. uh, kleinere kroegjes. Ja. En, uh, en nu dit uh, uh, komende seizoen uh, zijn we in feesttenten, festivals en dat soort dingen te vinden. Hartstikke leuk. En, en zijn ja. dat ook uh, festivals of dingen hier in de buurt van Zandvoort? In de buurt van Zandvoort. Ik hou je op de hoogte als ik het weet, maar... Oh, je hebt nog niet uh, het hele je... schema. Jawel, maar ik heb oh. het niet voor mijn neus liggen en dan weet ik het niet meer. Sorry. <laughs> Ja, dat klinkt zo. ja, maar dat geeft niks, want we kunnen het natuurlijk altijd nog uh, in tweede instantie op Facebook zetten... of gewoon eens een andere keer ja. erop terugkomen, tegen de tijd dat je in de buurt gaat komen dan. Ja, dat lijkt me leuk, maar ik denk ja, dat iedereen mij moet gaan volgen als Peter Elders bent. En dan uh, dat ja. komt het helemaal goed. Ja, dat kan ook natuurlijk, want jullie, hebben ja. jullie een website? We hebben ook een website. Dat is ja. ook uh, peterelders.nl of eldersonline.nl. Ja. Uh, en daar vind je ook verwijzingen naar onze Facebook en uh, dat soort dingen. En, en daar wordt alles ah, natuurlijk gewoon bijgehouden, Peter Elders, hè? peterelders.nl, dat is makkelijk te onthouden. Ja, want, ja. ja, maar zoals ik heb begrepen... want uh, het, het, het, het, uh, jullie shows bestaan niet alleen uit uh, muziek maken... maar het is ja. ook vooral uh, een, een, een soort van uh, emotionele reis, hè? Van uh, lachen naar huilen. Van alle kanten ga je op met, uh, met het publiek, geloof ik. Als ik het goed begrepen ja. heb. Nou ja, ik ben wel van, uh, van de emoties in, in muziek. Hè, dat kun je ook ja. horen. Die, ja. uh, de, de single die jullie nu hebben tranen van de vrouw. Daar staat ook, uh, was alles maar zo simpel in. En dat is zo'n heel, heel klein... Uh, ja, toch uh, uh, gedragen liedje met, ja. met, met veel beleving erin. Ja. En de, meestal zijn dat de dingen die ik alleen doe. In, uh, ja. met, met kleine kroegoptredentjes, dus in kleine kroegjes, kleine setting. Zit ja. ik helemaal alleen met mijn gitaar en ja. vertel ik veel flauwekul en speel ik dramatische liedjes. Ja. Verder zijn we bezig met een theatervoorstelling. En die gaan in uh, 2018 echt helemaal lopen. De eerste try tryouts uh, is in Lelystad. Ja. Ik dacht in mei. Maar uh, dan gaan we dus ook uh, theater in uh, met dezelfde band. Ja. En uh, zo doen we drie dingen tegelijk eigenlijk. Ja, ja, ja want jij komt niet hier uit de buurt. Hè? Jij, uh, we hebben net een, een, een, uh, iemand van een band aan de telefoon gehad uit Drenthe. En, ja, ik, uh, nee, ik heb meegeluisterd hoor. Je mee ja, ja, ja, ja, ja, ik leuk, heb je me meegeluisterd? He? Ook leuk hè? Ja, hartstikke leuk. Maar uh, jij komt uit uh, Friesland geloof ik hè? Nee, ik kom uit Twente. Oh, uit Twente. Meen je ja. dat nou? Ja, ik ben Hoe kom echt... ik dan bij Friesland? Ja, misschien klinkt een beetje zo. Nee, nee, nee. Ik dacht dat <laughs> ik dat ergens had gelezen. Nou, <laughs> lekker voorbereid van mij. <laughs> ja, joh, dat is, oh, voor dus... jullie zijn toch allemaal, is het allemaal aan de andere kant van de IJssel. Is allemaal hetzelfde, joh. <laughs> nee, voor ons niet, oh, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor, <laughs> nee. Jeetje, dus uit het Twentse land kom je. Ja, ja, ja, ja, het komt dus uit het hele land, uit Leiden, uit, uh, uit de buurt van Breda en uh, ja, mm. echt overal vandaan. Ja. En, we, en we spelen dus ook lekker door het hele land over het algemeen. Hartstikke goed. Mooi, mooi, mooi. Ja. zeg En wat was, want je had twee nummers uitgebracht, begreep ik, hè? de tranen van een ja. vrouw. En welke is die andere? Die andere, dat is, uh, was alles maar zo simpel. Die staat op hetzelfde schijfje. Oké, okay, oké. Okay. Zullen we die straks ook even gaan luisteren, Roy? Want daar ben ik nu wel nou, benieuwd laat naar. Laat ik hem nou net klaarstaan. Oh, je hebt hem al klaarstaan. Ja, ja, ja, nou, ja, ja, ja. kijk eens aan. Twee zielen, één gedachte. Merk je het, Peter? Ja, helemaal goed bezig, toch. <laughs> Hé, hey Peter, ik heb ook nog een vraag. Stel, mensen luisteren hier naar het nummer wat jij hebt uitgebracht, praten van een vrouw. Uh, kunnen mensen hem ook ergens downloaden of luisteren? Ja, zeker. Uh, hij staat met een leuk tip uh, op, uh, op YouTube. Als je hem gewoon een keer wil luisteren en als je hem wilt downloaden, dan kan het uh, ja, uh, van Amazon tot iTunes. Uh, bij alle grote uh, download-dingen staat hij tussen. Oh, Oké. Okay. Nou, helemaal leuk, leuk. Helemaal leuk. Hey, Peter, ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. En uh, we gaan ja, gewoon we gaan een andere zin ook gewoon draaien. Ja, zo is het. Nou, superleuk. Ik blijf nog even naar jullie luisteren. Toch? Gezellig. Hé, hey Peter. Hey, ik, we, dat kan ook, hè? Je kunt, je kunt ook kijken, kijken cfm-live.nl. Ja. Dan ja, zwaaien ik, ik we zo zwaaien even naar ja. je. Ja, ja. Hoi. hoi. Hey, ontzettend bedankt en succes met alles. Hè. Fijne avond, goede uitzending. Dank je wel, jij, jij ook. Jij ook. Hoi. Hoi. Doeg. Dat was Peter Elders. Bedankt, Peter. Nu zijn volgende nummer was alles maar zo simpel. Ze wordt wakker door de wekker. En ze rekt zich even aan. Dan staat ze op en zet een ketel Voor thee op het fornuis Ze pakt een handdoek en gaat douchen En dan trekt ze kleren aan Zonder ontbijt vlug in de auto Want ze heeft een druk bestaan staat een half uur in de file en ze maakt haar ogen op. Nog even snel een broodje kopen bij een vlugge tussenstop. Ze rookt nog snel wat sigaretten en eet kou van voor de smaak. Nog een klein kwartiertje rijden En dan is ze op de zaak Was alles maar zo simpel Was alles maar zo fijn Had ze kunnen lachen En deed het niet zo'n pijn ze heeft een baan, een mooie auto Een huis, veel vrienden en geluk Dat ze alles kan bezitten Wat dat betreft kan het niet stuk Maar die ene dinsdagmorgen Op die mooie dag in mei Dit wordt uw allerlaatste zomer Dat was wat de dokter zei Was alles maar zo simpel Was alles maar zo fijn Dan had ze kunnen lachen En deed het niet zo'n pijn Alles maar zo simpel. Alles maar zo fijn. Had ze kunnen lachen. En deed het niet zo'n pijn. Wauw. Wow, wow. Prachtig, wow, prachtig, wow, prachtig wow, nummer. Wow. Echt ja. heel mooi. Ja, wat, wat heeft die man een, een vreselijke, mooie, warme, diepe stem. Heel gevoelig. Want Deze... hij, hij schrijft wel over zichzelf dat hij een heel absurd leven heeft gehad. Maar dat kun je ook aan zijn stem horen. Zoveel emotie zit erin. Prachtig, Peter. Ik hoop dat je nog luistert. Prachtige nummers. Echt ja, waar. Ik vind dat hij meer verdient. Ja. Zeker weten. Ja, ja. Ik We gaan hoop hem je... snel om weer een keer in de uitzending nog een keer te hebben. Ja, en ik, ik ga hem ook uh, wat vaker draaien hoor, bij Zandvoort Luncht. Ja, daar moet die gedraaid worden. Ja. Komt helemaal goed. We gaan hem delen met de redactie. Toch? Ja, zo is Zeker het. Zeker weten. Ja. Hey, ik uh, was uh, van de week uh, bij een tv-opname zondag, afgelopen zondag. Ja, wanneer ben jij nou niet bij tv-opname? Ja, oké, oké, oké. Maar <laughs> dit keer uh, was het speciaal, want we hadden kaartjes gewonnen. Ja. Voor uh, Carlos TV Café. Het was het derde jaar dat ik dit jaar heen ging. Normaal ja. uh, had ik me gewoon opgegeven en nu is via een Facebookpagina. Gewoon een hartstikke leuke uitzending was het. Met Lieke van Lexmond. Ja. En uh, met André Hazes junior. En uh, ja wel een hele We leuke kerel hoor. Die André vind ik. drie Hazes? drie Hazes is, ah, een is toch een te gekke knul? Je kan hem uh, niet vergelijken met zijn moeder. Dat, uh, nee, maar wie wel dan? Nee, oké, oké, oké. Maar... <laughs> Je nou. Oh, oh, oh. Ja, nou sorry hoor. Nee, ja, ja. oké, okay, maar dit wil je, dat wil nah. je toch niet. Maar ja, in ieder geval, ja. Uh, ja, ik, ik kwam hem ook uh, na de uitzending. Ja. Kwam ik hem nog even tegen ja. op het Mediapark. En toen uh, heb ik een leuke foto kunnen schieten. Ja. Hartstikke leuk. En ja. uh, ik heb natuurlijk ook gezegd, nou, je moet even naar CRM komen. Dat doet hij natuurlijk niet, maar... Nou, weet je niet, waarom nee. niet? En in ieder geval aan de telefoon gaat heus wel een keertje lukken, denk ik. Ja, toch. En, maar het was echt een leuke... Leuke middag bij Carlos TV Café. Nou, en, fijn. En hij heeft ook leuk opgetreden. En uh, ja, dit is toch wel zo'n lijvelie, denk ik. Hè? De volgende die ik ga draaien. Hij is aangevraagd via onze Facebookpagina... Leef van André Hazen Junior. Jr. Heerlijk, lekker. Heide in de kroeg, ergens in Amsterdam... Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man... Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had...